Wil in dit geval van niets weten. Nou, laten we zo even naar de herhaling kijken. Maar het leek er inderdaad op dat uh, uh, Depay wel degelijk werd getoucheerd. Dat was, na ja, we krijgen nu de herhaling te zien. Ja, het duel is met uh, Kevin Prins ja. Boateng, Maar het moment waarop geduwd zou moeten worden, krijgen we dan weer net niet te zien. Dat is het voordeel van de Italiaanse regie. Dan krijg je net niet datgene, terwijl we hier zitten te schudden. Omdat het publiek op massaal is gaan springen. En uh, wij dus al sowieso al redelijk moeite hebben om recht naar ons scherpje te kijken. Maar wel slim geschakeld van die Italiaanse regisseur ongetwijfeld die er zit. En dat we de overtreding net niet kunnen zien. Die Kevin Prins Boateng volgens mij en ook volgens Depay heeft gemaakt in de 16. Het levert geen penalty op. En uh, PSV krijgt intussen de rekening gepresenteerd van een volwassen ploeg. Als AC Milan vier kansen, twee goals. zelf drie kansen, geen goals. Met een hoekschop nu via Depay. En uh, het uh, laatste keer dat de bal aangeraakt wordt is door Zapata, de centrale verdediger. Ja, op deze manier zou PSV best nog wel wat kansen kunnen krijgen. Maar dan zal het toch nu een 100% score moeten gaan uh, uh, bereiken. Om AC Milan nog een tikje nerveus te krijgen. Bal draaiend richting de eerste paal. Daar weggekopt door uh, Nigel de Jong. Opnieuw ingebracht door uh, uh, Maher... Die de bal indraait richting randje doelgebied. Nog maar eens een keer hard ingeschoten. En dan is er ineens ruimte. Ruimte bij Schaars. Die brengt de bal voor. En Weggeschoten daardoor. Max 6. Daar is geen PSV te bekennen op randje doelgebied. Daar staan drie spelers van AC milan Schaars doet het heel goed. De andere aanvallers die daar staan niet. Willems gaat de bal terugbrengen in het strasselgebied. Park wil daar aannemen op de rand van het strasselgebied. Of terugleggen op de paai. Dat gaat allemaal wat ongelukkig. Aan dat Park dat niet nauwkeurig genoeg doet. hem dat de Jong ertussen zit. Maar PSV heeft wel nog het bal bezit. Nu met Bruma, vervolgens de aanspeler van Brenet en dan aan de rechterkant Wijnaldum. Ja, zoveel tijd krijg je niet, draait toch weg van een tegenstander. Speelt Paddock aan aan de rechterkant, komt de voorzet, wordt weggekopt uit de doelmond. En gaat vervolgens over de zijlijn naar wij dachten, ja dat gebeurt. Brenet is degene die mag ingooien, schaars is degene die ontvangt, PSV... Gaat een tempootje hoger spelen, waarom ook niet. Uh, je moet ze eigenlijk verbieden, terwijl de bal van Schaars op de paai onvoldoende is. Heer en Ja, en uh, over de achterlijn uh, gaat. Je moet spelers van PSV eigenlijk verbieden om nu nog naar het scorebord te kijken. Voetbal gewoon, uh, zoals je kunt. Voetbal naar je mogelijkheden. Probeer het maar gewoon en laat je niet afleiden door de stand in de wedstrijd. En probeer een doelpunt uh, te maken. Dat is uh, de opdracht die uh, PSV, denk ik, van Philip Cocu moet krijgen. Dat is uh, na bijna een uur spelen. Terwijl het publiek hier instancieren mij vragend aankijkt. Ik zal het zo herhalen. Uh, 2-0 staat het. Boateng en uh, Balotelli. Ja, en ik vraag wel waar is Locadia als je hem uh, nodig hebt op zo'n moment uh, als deze. Uh, ik zie zoon wel klaarstaan langs de zijlijn om... Uh... ...te gaan invallen. Toch een speler die doorgaans wat ruimte nodig heeft. Misschien wel voor Park gaat komen, die nu diep gaat... ...en het sprintduel niet kan winnen van uh, zijn tegenstander. En vervolgens Van pure neid de overtreding maakt de Zuid-Koreaan... ...helemaal diep op de helft van AC Milan. En uh, daar gaat natuurlijk zijn tegenstander uh, vervolgens bij liggen, De Silio. En daar komt dan ook uh, daadwerkelijk de wissel aan die uh, gemaakt gaat worden. Is dat uh, park die daar in ja, inderdaad gaat? Ja, het is park. En dan komt Jozefso de vorm op. Wat meer snelheid, wat meer actie... en uh, wat minder uh, degelijkheid... en wat minder snel de voorzet misschien. Dat dan weer wel. Maar uh, Jozefso is wel wat meer in staat... om dus zijn eigen ruimte te creëren in, uh, in de duels... met zijn tegenstander. En uh, Milan zal nu wat meer achterover plooien... om die 2-0 te verdedigen. Want die is voorlopig natuurlijk veilig. Zelfs als, uh, als PSV scoort... Is er voor de ploeg uit Milaan niets aan de hand. Iedereen is inmiddels weer opgelapt en staat weer binnen de lijnen. En dus kan Abiati de vrije trap gaan nemen. Dat doet hij vlak voor het spandoek, Marco Unico. En dat was ook in de rust een man die zwaaide met een vlag met die tekst erop. Toch mooi dat er nog altijd de gedachte hier uitgaat naar Marco van Basten. Die veel te vroeg eigenlijk zijn mooie carrière hier. In dit San Siro stadion moest onderbreken. PSV heeft inmiddels de bal via Brenet, via Bruma. Kan naar Rekiek, dat is de volgende in het lijntje. En Willems stoopt nu mee op. En dan is Jozef aan de rechterkant aanspeelbaar. Dat is gezien door Rekiek. Eerste aanname van Jozef is goed. En nu nog maar eens proberen langs je tegenstander te komen. Nou, dan moet je wat durf voor hebben. Brenet is een aardige optie. Schaars gevonden en Schaars zit ook niet lekker in zijn vel. Laat de bal nu onder de voet doorgaan. Milan neemt over. Uh, dat dachten ze althans even met Balotelli. Die wacht op de bal. Bruma doet dat niet. Die uh, werkt uh, proactief en speelt meteen Jozefsoon in. Die wordt vervolgens ondersteboven gekegeld. Dat is een gele kaart waard voor Balotelli. Die uh, baalt van zijn eigen laksheid in die aanname. Staat te wachten op een bal. Bruma duikt er dan voor. En Balotelli neemt dan eigenlijk revanche op zichzelf. Ten koste van de ledematen van Jozefsoon. Het levert PSV een, een, een vrije trap op. En Balotelli een gele kaart. En uh, ja, Het zijn dan de momentjes waar PSV het van moet hebben. Maar vooralsnog... Is de luchtmacht van AC Milan een stuk sterker dan die van de Eindhovenaren. Op één kopkantje na. Dat was het wel zo'n beetje. Maher achter de bal voor de vrije trap. Halverwege de helft van Milan. Genomen vanaf de rechterkant tegen de zijlijn aan zo'n beetje. Daar komt die bal achter de verdediging van Milan. Is het Nigel de Jong die uiteindelijk kopt? Wil El Sharabi er snel afkomen? Dat doet hij ook wel. Maar de bal wordt opgevangen opnieuw door Maher. Dus kan PSV doorvoetballen. En PSV doet dat niet voldoende, want uh, Rikiek, die zich aan de linkerkant had gemeld... moet dan een uh, makkelijk balletje, lijkt het, van A naar B aangespeeld worden door Willems. Maar die bal gaat uh, ver aan uh, Rikiek voorbij. Terwijl wij nu een uh, briefje krijgen waarop staat dat 51.548 toeschouwers hier zijn. Dat levert, dames en heren, een bedrag uh, hierop in Milaan van anderhalf miljoen euro. Dan weet u dat in elk geval die clubkast niet helemaal leeg is... en dat de eerste anderhalf miljoen euro... Vanavond hier verzameld is uit de toeschouwers die dus op deze wedstrijd zijn afgekomen. Dat is een aardige opbrengst, dacht ik zo Even kijken, van een hoor. van een avondje voetballen. Het terwijl een half PSV door 50.000. Ja. <laughs> ja, je kunt er ongeveer uitrekenen. Er zijn er wat vrije kaarten weggegeven. PSV heeft de bal via Brenet en Josephson. Die gelukkig niks heeft overgehouden van die aanslag van Balotelli. Is nu zelfs voorbij als een directe tegenstander. Maar dan is het veld eigenlijk te kort voor zoon. <laughs> Gaat de bal over de achterlijn. was een aardige actie, maar hij haalt er een corner uit. Kijk, dat is dan toch weer mooi meegenomen. Zapata zat er nog eventjes ja. aan. En, uh, um. Dus inderdaad de hoekschop voor PSV. Schaars die daar naartoe gaat. Maar die, degene eigenlijk die het een beetje laat afweten op het middenveld. Eén van degenen die het een beetje laat afweten. Maar hij uh, toch wel uh, nadrukkelijk. Hij gaat nu de hoekschop nemen. Redelijk hoog tempo. De bal bij de tweede paal neergelegd. Weggekopt. Daar door abaten over de zijlijn. PSV mag gooien. De Pai gaat dat zo snel mogelijk doen. Of laat hij het toch nog over aan Willems. Die wat verder kan gooien ook met name. Inderdaad, Willems is degene die de ingooien gaat nemen. Metje of tien van de achterlijn zo'n beetje. Krijgt hem een camera in zijn nek. Dat maakt hem verder natuurlijk niet uit. Hij kan heel ver ingooien. Nog een keer de bal wegwerkt achterin bij Milan. Opgevangen door Balotelli. Die moet dan eens een eentje op avontuur. Want de rest van Milan blijft allemaal staan. De, de overtreding wilde ik zeggen van Bruma. Maar het was een slijding op de bal. En vervolgens. Het ballotel er als laatste aan. Dus mag PSV gaan gooien. En dat hebben ze inmiddels ook gedaan. Dan kunnen ze weer doorvoetballen via schaars. De hoogte van de middenlijn. Balletje opnieuw richting Jozef En de Silio zit ertussen. Ja, dat is een jonge speler. Maar wel een Italiaans international. Die komt er niet zomaar voorbij. Nee, die bal was ook echt een uur onderweg. Die zag je van verre aankomen. Nu bijna een onzorgvuldigheidje in, uh, op het middenveld van Milan. Waar PSV van dreigt te profiteren. Maar het gebeurt uiteindelijk niet. Lange bal van Milan weer een prooi voor Jeroen Zoet. En Rikiek is nu de man aan de bal namens Eindhovenaarden. Spelen naar Willems. Willems gaat richting de middenlijn. Dat doet hij echt in een wandeltempo. Dus hij ziet eigenlijk ook geen afspeelmogelijkheid. Dan komt schaars. Dan komt er ook eindelijk wat beweging. Maar het volgende station, dat is Maher, wordt alweer afgeblokt door Milan. En vervolgens nemen de Italianen het balbezit weer over. Een beetje nonchalante bal van Balotelli vanaf de zijlijn. In de lucht gespeeld. Boateng zoekt het uit en doet dat ook goed. Wil vervolgens, en dat is een succesvol recept, El Sharawi wegsturen. Zo'n balletje net achter Brenet. Dat wil nog wel eens succesvol zijn. Nu even niet. Soet heeft de bal te pakken. Heeft hem meegegeven inmiddels alweer aan Rikiek. Bruma is de volgende. Steekt nu de midlijn over door de as van het veld. Maar komt dan een witte muur tegen. Ja, en zal iets moeten verzinnen. zoon roept, maar die roept de hele tijd. Kijken of hij iets van deze actie kan maken. Ja, in ieder geval kan hij tempo maken. De Silio loopt achteruit. zoon vooruit. Krijgt er wel de bal voor. Maar uh, krijgt hem niet uh, voorbij. Max 6 vervolgens. Dan kan AC Milan er weer afkomen. 65 minuten zijn we onderweg. 2-0 is het voor Milan. Dan weten we in ieder geval zeker dat er geen verlenging wordt. We weten bijna zeker dat uh, PSV uh, Europa League gaat spelen uh, dit seizoen. In ieder geval wel actief blijft dus in Europa. Maar het mooiste en het hoogste podium... Dat zullen ze zeer waarschijnlijk niet bereiken. Een soort grondgevecht even met de paaien naar baten. Dat wint daar baten. En vervolgens Balotelli. Die opnieuw even een balletje met de hak breed legt. In dit geval richting Prins Boateng. Maar die moet wat te veel meters overbruggen. Om in de buurt van de bal te komen. Willems is eerder. De bal gaat over de zeilen, Over onzorgvuldig Pasen gesproken. En dan kan AC Milan gewoon gaan uitverdedigen. Net dat paasje ook in de richting van El Sharawi. Schitterend paasje van Prins Boateng. In de eerste helft was hij zeer zeker erachteraan gegaan. en Nu dacht hij we staan 2-0 voor maar komend weekend moeten we tegen Cagliari. Je kunt me wat. Ik vind het eigenlijk allemaal wel prima. 24 minuten nog naar PC uh, Valt de prijzen. Probeert het in elk geval nog. Uh, met nu Maher. Richting Matavs wil uh, doorkoppen met Zapate. In zijn rug. Volgens mij heeft Matas eerst nog een heel klein duwtje uitgedeeld. De bal is over de zijlijn gegaan. Uiteindelijk vierde P.S.V. Er, ingegooid door Milan. Balotelli nog op eigen helft. Gaat eens aan de wandel. Achtervolgt vanaf links komend naar de as door Willems. En dan is er alle ruimte om op te komen. Is nu Montari gevonden. Halverwege de helft van PSV. Silio gevonden. Ook weer aan de linkerkant. Dan Balotelli. Kan de bal zo achter de laatste lijn leggen. El Sarabi mag nog aannemen. En wil dan... Met een, uh, nee, een valroetsier wil hij uh, een omhaal dus proberen om de derde Milanese goal te maken. Nou, da, ja, Klettenburg kan er eigenlijk ook wel om lachen, die scheidsrechter. Maar moet in dit geval terecht uh, voor gevaarlijk spel fluiten. Want uh, hij onthooft bij die actie zo wat. Het is wel leuk dat je het bedenkt, maar let wel een beetje op je omgeving. En dat deed El Sharabi nu even niet. Uh, wel een lekkere voetballer vind ik dat. Die, uh, die uh, jongen die uh, Egyptisch en Italiaans bloed heeft. Swingt als een trein. En dus met enige regelmaat weg is van Brenet. Aan de andere kant hebben we De Pai, namens PSV. Daar hebben we er ook wel van genoten. Maar vanavond even iets minder. Ja, we noemen ze allebei. fris en fruitig. Alleen er zit wat niveauverschil in, uh, op dit moment in hun uh, carrière bij Naldem. Geen controle over de bal. Is hem eigenlijk kwijt. Brenette uh, maakt dan uh, goed gebruik van de ruimte. Die krijgt Jozef zo met een voorzet. De bal valt te hoogte van de penalty stip. Die bal valt eigenlijk heel goed voor Maher. En uh, krijgt hem dan uh, in één keer goed op zijn slof. Maar heeft ook te maken met een tegenstander. En die denkt, ik kan ook bij de bal. Dat laatste gebeurt zeer zeker niet. Max 6 is dat. Uh, nee, dat is uh, Zapate die uh, erbij zit. En die raakt niet de bal, maar wel de voet van Maher. Maher daarbij een beetje hinkend. De bal ligt inmiddels bij de hoekvlag. Hoekschop voor PSV met Schaars erachter. Die opnieuw kiest voor de lange bal. Nu richting randje strafsroep De bal in één keer ingebracht. Maar niet goed genoeg. Geen enkel probleem aan Milan om die bal weg te werken. zoon raapt op. Schaars nog een keer met de voorzet. Eerst een goede kappenweging. Nee heeft wat meer tijd, wat meer ruimte in één keer proberen. Abiati verrast. Maar die tikt de bal toch over zijn goallijn. Ik vind het een raadsel hoor, want hij oogt zo traag. Maar hij heeft wel al die ballen. Al die ballen waarvan je denkt, misschien deze. Nee, toch niet. Het staat Abiati, er weer hoekschop aan de andere kant. En dat was in Eindhoven eigenlijk ook het geval. Er staat nog steeds een nul achter PSV. Terwijl de tijd recht gaat dringen nu. Er moet eerst nog een corner worden genomen. Nee, er gaat eerst nog gewisseld worden. Ola Toyvonen is in het veld gekomen. Ik heb gemist wie eruit is gegaan. Maar dat heb jij misschien wel gezien, Frank. Dat gaan we nu zien. Adam Maher is uit het veld. Dus Maher eruit. Toivonen erin in de slotfase van deze wedstrijd. Nog 22 minuten bedraagt hij. Ja, en het zal maar afgelopen toch met regelmaat gaan over die gemiste kans van Wijnaldum. Want als, he, indien dat, en nou ja, goed, je kunt het allemaal wel invullen. Stel maar, stel dat het was gebeurd, had je toch een andere wedstrijd gekregen. Zo, ik ben dit cliché toch even kwijt. Dat is dan toch wel even prettig. De Pai nu met het balbezit, die gaat van ver schieten. Maar van ver is niet altijd succesvol. De eerste man die zijn been uitstreekt heeft hem wat te pakken, Montelivo. Maar via de aanvoerder van Milan, toch PSV weer in balbezit. Dat nu massaal is op de helft van de Italiaanse ploeg. Met Bruma en met Wijnaldum. En dan zeg ik ook wat ik ervan vind. Een echte speler die in de Champions League thuis wordt, die had hem gemaakt. Ja, uh, die, uh, ja kans van, Wijnaldum, ja. Ja, ja. ja, die kans ja, van ja, Wijnaldum, ja. zeer zeker. We zijn uh, 70 minuten onderweg. 2-0 voor Milan. Dat is de tussenstand. Willems diep op de helft van... Uh, Milan doorgedrongen. Milan massaal terug tot het uh, randje eigen strafschopgebied En daar een medetje of 5-6 voor staat dan uh, de linie middenvelders. En uh, alles en iedereen verder. Dus uh, heel diep op de helft uh, van de Milanezen. En uh, nu Wijnaldum in één keer twee tegenstanders kwijt. Puntje 16. Probeert hij de bal voor te geven. Dat lukt allemaal wel. Met kop daar weg. Dan kan uh, de jongen vervolgens uh, erachteraan. Brennet maakt een lichaamschijnbeweging. De jongen vindt dat uh, een prachtige beweging. En punt. Uh, de PSV het bal bezit. Schot uit de tweede lijn. Daar wordt opnieuw Abiati verrast. Maar wat schaars de hele tijd doet met Pasen, dat doet hij ook met dit schot. Het zit er een metertje naast. En dat levert dan uiteindelijk onvoldoende op voor PSV. Een prettige poging voor, voor PSV dat het ook ieder nog probeert om die goal te maken. Ja goed, je weet nooit wat er gebeurt natuurlijk op het moment dat je een goal maakt. Er kan een elftal de geest krijgen, er kan iets gebeuren. En uh, Toivonen is een, is een frisse kracht op dat uh, middenveld als vervanger van Maher, die toch ook eigenlijk in de eerste weken in Eindhoven geen potten kan breken. Niet zo dominant is met als Toyfone. dat hij dat was uh, bij AZ. Maar Toivonen is geen blije kracht, dat is dan weer jammer. Nee, dat is geen nee, nee, die straalt niet uit dat hij er heel veel plezier in heeft. Dat is inderdaad jammer. Um, Overigens, hij kon naar Norwich. Hè? Dat, uh, Norwich heeft eigenlijk helemaal geen interesse meer in. een Balotelli is overigens geblesseerd. Die zit nu uh, op de grond. Man met voetbalschoenen is er weer bij, de, de clubdokter. Prachtig gezicht is dat. Oh, hij glijdt eruit en er gaat talletje. Dan... Ja, daar komt wat ongelukkig terecht, zo lijkt het. Ja, dat is niet heel best met Mario Balotelli. Dat ziet er niet goed uit. Het spel wordt, is inmiddels uh, hervat. Ik weet eigenlijk niet eens meer waar ik het over had. Nou, het zal wel niet zo heel erg belangrijk geweest zijn. De <laughs> uh, elke ja. uh, zijn, zijn zaakwaarnemer Minarayora heeft gezegd... dat hij waarschijnlijk niet meer wegkomt dit seizoen. Bal richting Jozef Zoon. Uh, die staat aan de rechterkant in het zassumgebied van Milan. Maar kan niets anders doen dan die bal over de achterlijn tikken. Doetrap dus voor de held van Milan toch ook wel een beetje. Abiati, die tot nu toe uh, elke aanval van PSV... of elke, elke kans van PSV om zee-wist te helpen. Hebben we wissel gehad? Nee, Balotelli is terug in het, uh, in het veld. Nou, dat is een applausje waard. <laughs> ja, nou dat blijkt, want uh, dat wordt hem inderdaad ge gegeven. Abiati inderdaad in degene die alle onmogelijke ballen waarvan je dacht... misschien gaat deze er dan in. Maar uiteindelijk zat hij er dan toch uh, weer steeds bij. De routinier in het elftal van uh, AC Milan, daar hebben ze nog wel een paar van. Maar hij is uh, met afstand de oudste uh, op het veld. En uh, zijn uh, uittrap komt inmiddels uh, bij Zoet terecht. En die uh, verplaatst het spel zo snel mogelijk weer naar de helft van Milan... Daar waar Abaat het kopje wel wint van Depay. Maar Depay houdt daarbij uiteindelijk het balbezit. Omdat de bal over de zijlijn gaat. PSV mag gooien. Willems die bal gaat halen. En Jaan, ja, alles het gevoel krijgt dat ook PSV zoiets heeft. Van ja, we proberen er nog wat van te maken. Maar eigenlijk tegen beter weten in. En ik ben inderdaad ook benieuwd hoe Toivonen deze invalrol gaat vervullen. Want als hij niet meer wegkomt, dan betekent dat dus automatisch dat hij naar Kleedkamer 2 verhuist. En bij Jong PSV mag gaan ballen. Aan het einde van deze week. Of liever aan het begin van de volgende week. Daar komt het op neer. Jozefsoen met wat ruimte aan die rechterkant. Nog maar weer eens een voorzet geven. Komt nu wel inderdaad bij Toyvonen uit. Moet er nog iemand gaan schieten. En dan is Die lijkt het geklopt. Maar het is gezichtsbedrog in het San Siro. Maar Tafs is degene die de bal raakt. Buitenkantje wreef. Dermate buitenkant. Dat de bal helemaal uh, langs, uh, de, uh, of over de achterlijn heen zwaait. En heel bij de goal vandaan. Buiten iedere dreiging. En dan gaat PSV nog een keer wisselen. De paai gaat eraf. En is dat de uh, Locadia. Ja. Ziet dat goed die erin gaat komen. Spitsje erbij dus bij PSV. Twee spitsen voorop. Matas en uh, Locadia. Locadia die uh, tijdens zijn eerste invalbeurt tegen VVV. destijds geloof ik drie keer scoorde. Nou weet ik niet helemaal of het is of het drie keer was. Maar hij scoorde wel. Uh, kan dus als invaller uh, iets toevoegen aan de wedstrijd. Deze Memphis Depay deed dat volgens mij ook tegen Zulter Waardigem. Terwijl El-Sharabi nu applaudisseert naar het publiek hier in San Siro. Hij wordt door zijn trainer naar de kant gehaald. En Andrea Poli ook al invaller in uh, Eindhoven. En afgelopen weekend tegen Hellas Verona basisspeler en te maken. Komt het uh, veld in. De speler die ze hebben overgenomen van uh, Sampdoria. Hij dus in het veld en Abiati gaat die doeltrap nemen. We zijn klaar met wisselen wat betreft PSV als er een lange bal komt van Abiat. Ja, Allegri had gezien dat El Sharawi inmiddels we wel de het gegeven wat betreft dit duel en dus even een frisse kracht erin gebracht die misschien nog wel zin heeft om iets van deze wedstrijd te maken. Zolang het nog duurt in ieder geval, vrije trap voor Milan op de helft van PSV, net buiten de middencirkel. De jong mag hem trappen. Uh, richting de buitenkant. Daar is uh, Kevin Boa Teng overgestoken. Bal neergelegd. Dan voor uh, uh, Balotelli teruggelegd. En dan komt Balotelli. Nee, dat is uh, uh, Montari die uh, daar uh, de bal overneemt uiteindelijk. Balotelli is degene die als laatste schoot. Montari degene die het paasje breed gaf. Die uiteindelijk niet besloot uh, te schieten. De bal van uh, Balotelli overigens ver naast. Maar wel via een PSV'er. En dus uh, een hoekschop voor AC Milan. Hij gaat genomen worden vanaf de rechterkant door die invaller Poli. Terwijl Zoet wat organiseert. Veel mensen van Milan nu in het strafschopgebied oppassen. Want de laatste keer dat er een corner was van Milan leverde het ook een doelpunt op. Nu is die bal zo hard dat hij over alles en iedereen heen gaat. En Lokadia vervolgens aan de rechterkant de bal geeft in de diepte op Jozefzoon. Maar het gat richting Jozefzoon wordt dichtgelopen. Milan neemt het balbezit weer over. Met uh, de lange bal van Zapata. Bedoeld voor Boateng. Hij is het die nu samen met Balotelli in tweemans voorhoede van Milan vormt. Maar PSV zit daar wel goed tussen. Bal terug naar Zoet. Lange haal in één keer van de PSV-doelman Toivonen. met de Jong. De Jong kopt. Toivonen kijkt slechts toe. Maar de bal toch weer bij PSV. In dit geval eerst bij Rick Kiek en vervolgens bij Willems. Willems heeft hem aan de voet. En krijgt dan te maken met die invaller Poli die een overtreding op hem maakt. Klettenburg gaat even zeggen aan Poli wat de regels zijn voor vanavond. De PSV mag een vrije trap nemen. Is inmiddels gebeurd. Willems gevonden aan de linkerkant. Nog een kwartier. En dan weten we zeker dat PSV Europa League gaat spelen gedurende dit seizoen in de groepsfase. Het is namelijk 2-0 voor AC Milan Toivonen. De bal niet lekker aangenomen. Wil hem dan langs Zapata spelen en dan langs de andere kant lopen. Wijnaldum intussen pikt de bal weer op. Wil gaan schieten. Wacht nog een keertje. Het is het probleem van PSV. Het heeft te veel tijd nodig op de momenten dat het er echt om gaat. Dus is er altijd nog tijd voor een Milan speler. Meestal is dat dan Nigel de Jong die er dan nog even voortduikt. En als hij is, dan is het toch wel Montolivo die er nog tussen duikt. Dan wel Zapata. Nou, dan hebben we ongeveer degene die zich graag voor een bal gooien wel zo'n beetje gehad. Bij Milan intussen is Kevin Prins Boateng in balbezit. Die gooit de bal helemaal breed naar de rechterkant, naar Abate. En die komt zoewaar ook nog in balbezit, omdat Matafs te laat is. Het verhaal van PSV. Het is te laat, het duurt te lang, het is te onzorgvuldig, het staat 2-0 achter. Wat mag aannemen van Rikiek. Dat gebeurt allemaal aan de rechterkant van het veld. Goede steekbal, zeg op Poli. Poli legt vanaf rechts breed naar de linkerkant. Daar is Boateng, daar is Boateng, daar is Boateng. En daar is de 3-0. Nu uh, is het over. Nu is het uh, definitief over. En kijk toch eens hoe kinderlijk eenvoudig. Nilan, als het uh, eenmaal vastgeeft, er doorheen gaat. Het uh, bekende verhaal van het hete mes en de boter. Het is uh, ongelooflijk. Ja, de klasse. Je kunt niet anders zeggen, de klasse straalt eraf. En dat is de klasse die geen seconde van PSV heeft afgestraald vanavond. Het klasseverschil is extreem hè, in, dit soort, uh, in dit soort gevallen. En dan zie je eigenlijk dat uh, PSV nog helemaal niet toe is met dit elftal aan het spelen in de Champions League. Er verdient vanavond maar één ploeg te winnen en dat is uh, Milan. Natuurlijk zijn er momenten geweest. De kans van Wijnaldum, als we die nog eens onder de loep nemen, ja, dan had alles anders kunnen lopen. Maar het is zo niet gelopen. En als je dan ziet Balotelli die met die goede actie poli wegzet... Die het overzicht bewaart. Natuurlijk PSV geeft wat ruimte weg. En uiteindelijk gaat die bal over die 16 meter lijn bij Boateng. Ja, goede actie van hem en dan is het klaar. Ja, hij heeft alle tijd, neemt de bal aan onder zijn voet. Dat is misschien nog wel het meest pijnlijke. Hij heeft alle ja. tijd. Hij kan eigenlijk drie keer schieten en besluit dan toch maar te kappen en buiten om te gaan. En dan ja. nog maakt hij de goal. Het is uitermate pijnlijk dat het PSV op deze manier overkomt, maar het klasserverschil is wel onmiddellijk heel duidelijk weergegeven tussen dit PSV en dit AC Milan. Uh, uh, daarbij hoort AC Milan overduidelijk thuis in de Champions League. En PSV dus op een Europees niveautje lager. En dat verschil wordt hier ook duidelijk op het veld neergezet. Milan op 3-0. PSV definitief verslagen. Brenette ingespeeld. Eh, Milan zal doodgemoedereerd achteroverleunen. Heeft revanche genomen op zichzelf voor die pijnlijke nederlaag... in de eerste competitiewedstrijd afgelopen weekend tegen Hellas Verona. En heeft Anpassant even een plekje in de Champions League vrij, eh, veiliggesteld. Daar waren het eh, eigenlijk al de afgelopen jaren altijd aanwezig is. Slechts een enkele uitzondering daar gelaten. En PSV dat zo amachtig op jacht was naar dat plekje terug in de Champions League te veroveren... dacht heel dichtbij te zijn na die 1-1 vorige week. Althans, dat wilden ze zelf heel graag gelopen, geloven. Maar vandaag is één ding duidelijk geworden. Dat geloof was allemaal schijn. Het verschil is te groot. Tien minuten nog te gaan. Milan leidt 3-0. De, de fans springen. Wij wiebelen op onze stoeltjes. Ja. En we weten dat het is gedaan. Nou, je kunt ook zeggen dat, natuurlijk, dat er een hoop PSV's gewoon vandaag ook hun niveau niet halen. Hè? We zien toch spelers een beetje door het ijs zakken. Dat heeft te maken, natuurlijk met deze wedstrijd. Dat heeft met de tegenstander te maken. Maar toch ook vanuit je eigen kunnen spelen. Ja, dat moet je ook kunnen. En als de vorm er dan niet is. Er zijn gewoon een paar spelers die hebben niet thuisgegeven vandaag. Ja, dat, dat kan niet in dit, in dit elftal. Jozefzoon met een voorzet. Maar Tafs niet bereikt. Hij was het, die al, het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. De eerste kans kreeg in de wedstrijd. Die kopbal waar Abiati zo op moest reageren. Hè? Wat dat betreft zijn die mogelijkheden er best geweest. Maar uiteindelijk, ja, dit Milan gaat 7-vieren. Nog elf minuten. Het is uitzitten. Het is uh, uh, nou ja, voor PSV nog maar zoiets als... Uh, geniet nog een beetje van het feit dat je nu nog even Champions League speelt. Maar ja, als je kijkt naar het scoreboard is het geniet te snel verdwenen natuurlijk. Balotelli en twee keer Kevin Prins Boateng. En het is uh, 3-0 voor Milan. Ja, je zou zeggen kijk nog even om je heen. Want je bent in het grote San Siro. Maar uh, je kijkt om je heen is het alleen maar feestende supporters. En dat zijn niet jouw vriendjes. Dat zijn de vriendjes van de tegenpartij. En die vieren omdat... Uh, Milan, zo ruim voor staat op dit moment. Willems probeert zijn tegenstander uit te kappen. Abate is dat collega Bek. En Willems wint dat het duelletje. Voor zoveel Abate dat aangaat. En intussen krijgt PSV de bal van links naar rechts. Uh, daar uh, via Brenet. Brenet dan verder naar voren. Zong trekt dan één keertje naar binnen. Dan moet Brenet de voorzet geven. In de verste verte niet in de buurt gekomen. Daar van Toyvonen. En uh, Milan dat lijkt in balbezit nu werkelijk alles op het gemakje te kunnen doen. Mountari daar die rustig nog even kan uitkappen. En op dit moment uh, op de middenlijn uh, uh, is het uh, Balotelli. Die uh, denkt een balletje onder zijn voet door te kunnen halen. Ja dat is, gaat dan nog toch net even te ver. Want daar komt Bruma. En die denkt ja je kan maar wat. Je kan wel heel erg doen alsof wij hele kleine jongens zijn. Maar dan krijg je toch nog echt even een klein tikje. net niet goed genoeg voor een gele kaart. En dan gaat Milan nog een keertje wisselen. En uh, nog wat meer mensen rust te geven. Nu de buit binnen is bij uh, de Milanezen. Kunnen de mensen naar de kant. En volgens mij is het Montari uh, die eraf gaat. Ik heb nog geen uh, uh, bord omhoog zien gaan. Inderdaad, Montari degene die eraf gaat. En uh, Nocerino. Nocerino degene, natuurlijk de middenvelder die er voor hem uh, inkomt. En uh, Montari die gliedt nog even, hobbelt op zijn gemakje naar de zijlijn voor uh, Nocerino. En intussen helemaal aan de andere kant van het veld. Op links staan ze klaar om een vrije trap te nemen. Mooi verhaal toch die Montari. Kwam van uh, Inter, had daar eigenlijk niet altijd een basisplaats. En uh, speelt nu hier. Dat geldt eigenlijk ook voor Poli, ook al in het verleden is, uh, uh, gespeeld voor, uh, voor Inter. En er zit er nog eentje op de bank die in het verleden voor, uh, of als stand, die zelfs gehuurd is van Inter, Silvestre. Maar het toch zaken die volgens mij vroeger uh, never nooit voorkwamen, uh, maar uh, de laatste jaren schering en in inslag uh, zijn. Het verbaasde mij ook dat er bij dit stadion, gewoon bij een wedstrijd van AC Milan, ook shirts van Inter dat en Juventus te koop zijn. Ja. Kun je toch in Nederland echt geen voorstelling van maken dat zo'n kraam zo'n middag overleeft. Het is uh, <laughs> ja. inmiddels avond, dik avond natuurlijk, half helft. In Milan als PSV nog eens probeert met Willems en Wijnaldum, Maar Boateng is de lachende derde in dit geval. Denkt, nou, ik denk nou kan er wel eens een trucje uitproberen. Maar dat trapt schaars niet in. PSV neemt dus het balbezit over rond de middenlijn. Het openen op Jozefsoon. die wil aannemen. Nee dat lukt. Nu dreigend richting zijn tegenstander. Dat lukt niet want hij ziet dat ruimte is bij Bruma. Die staat halverwege de helft van Milan. Bruma met balletje aan de voet maar weer terug naar Jozefsoon. Terwijl het Italiaanse publiek nog maar eens begint te zingen... geeft Josephson een voorzet. Zoals hij heeft iedereen zo zijn eigen taak op zo'n avond. Maar uiteindelijk komt die uh, voorzet bij uh, niemand van PSV terecht... omdat uh, Wijnaldum wordt afgetroefd door Boateng... en dan vervolgens door Abate wordt uitverdedigd. Wel weer ingeleverd overigens bij Rikiek. Ja, je hebt het zo kleurrijk verteld... dat ik me de hele tijd probeer voor te stellen wat er gebeurt... met uh, iemand die probeert Ajax-shirtjes uit te venten rond de Kuip... en andersom, zeg. goede dag, daar wil je, ja, je toch niet We bij... uh, Dan moet je, <laughs> je de, is de, de vliegende pand dus maar eens uh, uh, bekijken. Uh, hoorde ik uh, van Jeroen goed, uh, hoor. Uh, ja, nou, in ieder geval staat uh, Robinho langs de zijlijn klaar bij AC Milan om zo meteen in te gaan vallen. Hij terug van een blessure, kan ook nog even zijn minuutjes uh, gaan maken. En tegelijkertijd uh, komt Milan nog maar weer eens een keertje opzetten. Natuurlijk uh, via Balotelli, die nog maar eens een schot probeert te lossen van een metertje of twintig kop van de 16, zoals dat dan zo mooi heet. Bal uh, opgevangen, op het gemakje uiteindelijk doorzoet, omdat uh, Balotelli geen, uh, niet in staat is om de kracht achter te zetten. En PSV neemt over en... Uh, Gaat wat obligaat op zoek naar de aanval. Dat gaat op een tempo dat je denkt, nou ja, vooruit dan maar. We moeten toch uiteindelijk een keertje die kant op. De bal diep gegooid in de richting van Locadia. Daar niet opgevangen ja, door Nocerino. Die speelt in een wit shirtje. Dat witte shirtje. Dat representeert. de winnaar van de dag. Namelijk AC Milan. Overigens ook weer gewoon de bal ingeleverd door Nocerino. bij de En Dus kan PSV weer komen. Maar AC Milan massaal teruggeplooid. En de hele tijd op deze manier niet echt in de problemen gekomen. Bal dwars door het midden gegooid. Nu uh, Toijvonen. De aanname is niet goed. PSV blijft wel in balbezit via Jozefzoon. Soon neemt aan. Gaat dreigend richting Nocciardino. Die als linkermiddenvelder speelt. Soon geeft een laag balletje tussendoor. Maar ja, op wie? De bedoeling is Locadia. Maar de jongen had dat al lang gezien. Had dat boek al gelezen. Slaat nu de bladzijde om in aanvallend opzicht. Poli aangespeeld. Wordt wat druk op hem gezet door Wijnaldum. Zelfs een overtreding. Maar Klettenburg laat het gaan omdat de bal terug gaat naar Abiati. En vervolgens de lange peer van de keeper. Is wel weer een prooi voor PSV. Maar er staat 3-0 op het scorebord. Balotelli en twee keer Boateng. En bal bezit nu voor Bruma. Bruma kijkt, wikt, weegt en paast richting Stijn Schaars. Maar nu komt er werkelijk niet één paas in de diepte van PSV meer aan. Ook in dit geval niet. Aan water zit er makkelijk tussen. Milan wilde nu op hoog tempo uitkomen. Zelfs de Jong gaat nu achter het standbeen langs balletjes spelen. En zelfs de Jong zorgt dat dit soort techniek omgaat, eh, overgaat in efficiëntie. Dus wat dat betreft kan iedereen bij Milan natuurlijk wel wat met een bal. Uh, Milan speelt rond. PSV loopt nu even van het kastje naar de muur. Als uh, Nocerino ook al met een technisch hoogstandje of misschien wat geluk. Uh, Lokalia uitspeelt. Ja, Lokalia denkt. Uh, oh, eentje... Brenet nee, ja. Dus, ja, da nou, Hoe dan ook. Brenet denkt dan in dit geval. Uh, het zal wel. En dan mag eindelijk Robinho. De enige man die wat heen is, zenuwachtig heen en weer uh, stond te wiebelen. Daar uh, langs de zijlijn. Omdat hij graag. Nog wat minuten wilde gaan maken. En uiteindelijk mag hij dat dan gaan doen. Hij komt in het veld voor de man van de openingsbal. Kevin Prins Boateng. Die uh, nog even de gelegenheid te baat neemt. Om de 50.000 toeschouwers in het stadion uh, te bedanken met een applausje. En dan komt Robinho nog in het veld. En ook die zal ongetwijfeld nog even willen laten zien dat hij er nog is. De Brazilianen inmiddels 29 jaar. Gek is dat. Elke keer als ik aan Robinho denk, denk ik aan een jongetje van 19. Maar dat is... Uh, nou ja, zo, zie, zo ziet hij er ook is. nog steeds ja. uit, zie ik. Ja, dat is ook zo. Maar uh, hij is inmiddels wel een jaartje of tien onderweg in het uh, Europese betaalde voetbal ook. Dus uh, hij kan nog wel eventjes uh, wat laten zien. Zoet. ooi, ooi, oi. Slordig. Uh, te veel tijd genomen. Onder druk gezet door Montolivo. Die was daar bijna succesvol mee. Nu houdt AC Milan slechts een ingooi over. Omdat Zoet uiteindelijk maar de bal uh, van pure nood over de zijlijn schiet. Het eerste balbezit is daar uh, voor Robinho. Hij gaat achteruit richting Abate. Nog 3,5 minuut. Als u een, een uh, oplossing weet voor appelstappen op een spijkerbroek hoor ik dat graag. Ik uh, druppel ze juist een, een halve pakje leeg op mijn broek. Maar goed, als het uh, vlekken maakt, hoor ik graag van u wat uh, de oplossing is. Ik moet hem morgen in het vliegtuig nog aan. Als uh, Milan nog wat combineert, Montelivo zoekt in het strafstopgebied. PSV half verdedigd. Bal wordt uh, opgevangen door Balotelli. Oh, die wipt hem Uitenspel. goed, zeg. Op uh, Nocciolino. Maar het is inderdaad uh, buitenspel. En Robinho maakt dan nog wel de goal. Kan dus op applaus rekenen van het publiek. Maar dat is vergeefse moeite. Want het was inderdaad een buitenspeelgevalletje. Waar we verder niet over hoeven te discussiëren. Dit is een schoolvoorbeeld zoals dat zo mooi heet. Zoet mag nog een keer een doeltrap nemen. Doet dat richting Brunet. Ja, PSV heeft de bal. Maar de tijd tikt en die tikt terecht echt lekker weg. In het voordeel van Milan dat morgen dus in de koker gaat. Of in de bak gaat bij de loting in Monaco. Want morgenavond weten we al hoe de groepsfase van de Champions League eruit ziet. Europa League is vrijdag pas. Daar moet PSV nog even op wachten. PSV zal zich daar mogen melden. En morgen weten we dan ook of AZ en PSV nog acte prestans geven in groepsfase Feyenoord. van Europese toernooien. En, ja, precies. Feyenoord en AZ. Die spelen morgenavond nog. Kunt u overigens ook op deze zender volgen. Ja, van PSV weten het namelijk zeker dat ze ja, in die fase zitten. Slip of de dus, tom, dus, ja, slip ja, dat of kan, kan gebeuren. We zitten, Hier, het hele, uitleggen. we zitten de hele tijd <laughs> al naar ze te kijken tenslotte. Dus het is vrij logisch dat je, dat je de naam van ze noemt. De ingooi van uh, Willems is uh, behoorlijk ver richting uh, randje strafschroepgebied Over Maats heen zelfs. Maar uh, zo kan uh, uiteindelijk. Uh, AC Milan overnemen Montolivo even achteruit richting Abate. Robinho ingespeeld, de man die stiekem een buitenspelgoaltje maakte. Ik zei toch dat hij zich nog even wilde laten zien. Nu doet hij dat met een aardig paasje richting de Silio. Silio die veel tijd en ruimte heeft. Ook zo'n slordige paas geeft. Maar dan vervolgens bijna nog de bal veroverd. Omdat Brenet. Heel veel tijd neemt met het uitverdedigen. En zo de bal uiteindelijk weer inlevert op het middenveld bij AC Milan, bij Montolivo. Om precies te zijn, die legt de bal achteruit richting Abate naar De Jong. De Jong ook, oh, die draait even om zijn as heen. Legt zo Toifonen even in de luren. Montolivo ingespeeld, Abate ingespeeld. AC Milan neemt de tijd, krijgt de tijd en speelt de bal rustig rond. Staat 3-0 voor. We zitten er bijna doorheen voor wat betreft de officiële speeltijd. Nog één minuutje te gaan. En laten we hopen dat Klettenburg de leidende zweg van PSV niet al te lang maakt PSV uh, heeft zichzelf dus niet het mooiste cadeau voor het eeuwfeest gegeven. Hè? Dat is komende zaterdag rond die wedstrijd tegen Cambuur Het was natuurlijk prachtig geweest als je dan ook nog kan pronken met de loting van de groepsfase van de Champions League. Je kan zeggen na vijf jaar zijn we ook weer in dit jaar actief op uh, dat uh, hoge Europese toernooi. Nou, dat cadeautje uh, is dus niet gekomen. Wat dat betreft is het te hopen dat PSV dan wel wint van Cambuur... om dat toch nog enigszins glans te geven. Er zijn te bekend in de betaalde voetbal die wat minder succesvol verliepen. Ik kan me nog herinneren dat Ajax speelde in, in shirts van toen tegen Twente... en dat dat niet zo'n hele succesvolle wedstrijd was. Maar goed, PSV moet ook niet heel erg lang stil blijven staan bij het verlies hier. Het moet gewoon zijn meerdere erkennen in een beter Milan... Want zo eerlijk moeten we zijn, moeten beseffen dat er kansen zijn geweest. Maar op momenten dat die kansen er waren zijn ze niet benut. Het heeft natuurlijk het wedstrijdverloop enigszins beïnvloed. Het heeft er ook voor gezorgd. De tegengoals met name dat de PSV wat geknakt is geraakt in deze wedstrijd. Maar als je heel eerlijk bent, had het een grote verrassing geweest. Misschien ook wel een klein wonder als de PSV de groepsfase van de Champions League had bereikt. Maar het verwachtingspatroon was na de wedstrijd in Eindhoven wat veranderd. En dat heeft ervoor gezorgd dat er veel hoop was. Terwijl Robinho, de bal nog maar eens naar de linkerkant speelt. De 90 minuten erop zitten en we drie minuten extra tijd krijgen. Ja, de lijn is weg van PSV dus nog zo lang. Maar je... Toch ook even afwachten wat PSV kan klaarspelen in de Europa League natuurlijk. Want voor een jonge, onervaren ploeg is ook dat een aardige krachtproef waarschijnlijk. En uh, kun je in ieder geval je niveau daar behoorlijk mee opkrikken gedurende het seizoen. Een hoop leermomenten, zoals dat dan zo mooi heet. Al bedient Cocu zich ook niet zo heel graag van dat soort terminologie. Dat is het natuurlijk wel. Ballotelli laat even zien hoe sterk die is. In het duel met Willems. Willems maakt maakte bijna overtreding. Gaat hij nog een gele kaart voor krijgen? Oh, graag. je precies ineens, meneer Glattenburg. En uh, die uh, nog even zijn uh, moyenne moet halen. Misschien wel <laughs> voor het einde nou, van deze wedstrijd. Dat zal meevallen, toch? <laughs> ja. Hij uh, zal nog wel een paar potjes in de Champions League uh, krijgen. Met zijn uh, reputatie in het internationale voetbal. Robinho heeft de vrije trap genomen. Doet dat kort. Doet dat ook uh, in de richting van Abate. Helemaal achteruit richting Zapate. Die uh, kijkt even op zijn naar Maxes, daar duikt dan Locadia tussen en uh, uiteindelijk moet die bal dan dus terug naar Abiati. Die heeft de tijd, neemt de tijd en uh, gooit de bal diep op het hoofd van Ricky. En dan uh, Wijnaldum die richting Locadia speelt, maar daar zit uh, Maxes tussen. Lange haal van uh, de Fransman komt terecht op de voeten van uh, Wijnaldum, gaat ook via de PSV'er over de zijlijn. Als die in die laatste fase van de actie door Montelivo erg fel te huid wordt gezeten. En Dat kan ingegooid worden door uh, Milan. Dat gebeurt in de buurt van uh, Allegri. Die toch ook uh, vanavond opgelucht zal thuiskomen. En tegen zijn vrouw zou zeggen. We hoeven voorlopig niet te verhuizen. We mogen nog even in Milan blijven wonen. Want hij mag zijn baan wel houden. Want de uh, miljoenen zullen binnenstromen. En dat zal ook uh, de heer Matri in uh, Turijn uh, zeer goed doen. Want hij uh, staat op het verlanglijstje hier van, uh, van Milan om uh, overgenomen worden. te worden. Maar kon alleen gekocht worden als de 10 miljoen plaatsingspremie binnen was. Nou, die is binnen, dus die kan doorgesluist worden naar Turijn. En dan komt er dus nog een nieuwe spits hier in uh, Milan aan. Ongelooflijk eigenlijk. Ja, zo gaat dat in het uh, Italiaanse en uh, internationale voetbal. Als je Champions League speelt, dan zijn er ineens mogelijkheden op de transfermarkt... om nog wat de dingen te gaan uh, doen. En dat geldt dus ook voor Milan. Die zullen daar gewoon op moeten wachten tot er op de een of andere manier geld vrijkomt. Nou, in dit geval... Is dat dus gelukt? De bal over de hele lekkere bal, zegt Van Balotelli Op uh, Robinho. Die dan ook de tijd en de ruimte krijgt om een aanloop te nemen. Richting de goal van Zoet. Kies dan voor de bal breed. Doet dat in de richting van uh, Poli. Poli ziet uh, zijn schot gekraakt in de voeten van uh, Rikiek. Die uh, dan vervolgens zorgt dat PSV kan overnemen. Wijnaldum, zwaardig die bal weer voor zich uitgespeeld. Is het uh, Poli die daarop raapt. En AC Milan opnieuw aan de bal kan brengen. Toivonen denkt ja, maar zo zijn we niet met elkaar getrouwd. Maakt de overtreding. En uh, dus kan AC Milan alsnog de vrije trap gaan nemen. Het publiek is gaan staan, wacht op het eindsignaal. En uh, rolt nu een spandoek uit in de tweede ring ten faveur van uh, de ploeg. En dan is het klaar. Glettenburg heeft verfloten. De spelers van PSV zakken teleurgesteld in elkaar. Want vandaag een duidelijke meerdere in AC Milan gevonden. AC Milan dit seizoen in de Champions League actief, net als Ajax. PSV zal het moeten gaan zoeken op een niveautje lager in de Europa League. Ze hebben het geprobeerd, heel dapper gevochten in eigen huis in Eindhoven. Maar in San Siro was het verschil te groot met AC Milan. De eindstand in het voordeel van de Italianen duidelijk 3-0. Wij hebben geen winkelbanden. geen dure callcenters...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 U hoort het goed, tot en met 31 augustus het glas voor 1 euro. Belisol, kozijnen en deuren in kunststof, aluminium en hout. Kijk op belisol.nl. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Wij maken nauwelijks kosten en hoeven deze dus ook niet door te berekenen. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Het is zeven minuten over half elf. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ledenraad van Schaatsbond KNSB staat unaniem achter voorzitter Doekle Terpstra. Zijn positie kwam onder druk te staan nadat er kritiek was ontstaan... op de manier waarop hij de keuze voor een nieuw ijsstadion heeft geleid. Terpstra ziet door de steun van de ledenraad voldoende ruimte... om in zijn huidige functie verder te gaan bij de KNSB. De Britten temperen de verwachting dat er snel een militaire aanval komt op Syrië. Morgen praat het Lagerhuis over steun voor een aanval... die een vergelding moet zijn voor de mogelijke gifgasaanval van vorige week. De Britse regering zou met een aanval willen wachten... tot de Veiligheidsraad een rapport van de VN-wapeninspecteurs heeft kunnen bestuderen. Die zeggen dat ze nog wel een paar dagen nodig hebben om hun werk af te ronden. Volgens de Britse oppositie is premier Cameron van veranderd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 Een gefrustreerde Ier in Australië heeft de uitzendrechten van een WK-kwalificatiewedstrijd gekocht. Hij telde tienduizenden dollars neer voor de Australische uitzendrechten van het duel Ierland-Zweden op 6 september. Hij deed dat omdat hij de wedstrijd anders niet op tv kan zien. De Australische Ier heeft een deal gesloten met een paardenracekanaal dat de wedstrijd achter een decoder gaat uitzenden. Hij moest het geld voor de rechten lenen en gebruikte daarbij zijn huis als onderpand. Mocht hij met het project winst maken, dan gaat het geld naar zijn vrouw... die maar met moeite akkoord ging met de aankoop. Het weer, vannacht droog, minimaal rond 10 graden. Morgen begint bewolkt, maar smiddags af en toe zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Een van onze sterke punten is moeilijke pensioenmaterie makkelijk maken. Zodat u tijd overhoudt voor wat u het liefste doet, ondernemen. We zijn dus een soort extra medewerker van reclamebureau ANS. We bedenken geen spitsvondige teksten en we ontwerpen ook geen logo's. Maar we zorgen er wel voor dat u niet creatief hoeft te boekhouden... wanneer een medewerker met pensioen gaat. We hopen spoedig van u te horen. Bel even Apeldoorn of bekijk ons cv op centraalbeheer.nl. zakelijk Radio 8, NOS langs de lijn. Nog iets meer dan 16 minuten. Dan zijn we aan het einde van deze voetbalavond. De avond dus waarop PSV met 3-0 verliest bij AC Milan. Twee doelpunten van Kevin Prince Boateng. Eén doelpunt van Mario Balotelli. PSV dus na de groepsfase van de Europa League. En Milan gaat door naar de groepsfase van de Champions League. Dan hebben we van die play-offs hebben we nog andere uitslagen. het Sint-Petersburg, ik had het u al gemeld. Won met 4-2 van Pacos de Ferreira. Uitwedstrijd al met 4-1 gewonnen. Real Sociedad klopte opnieuw Olympique Lyon. Uh, het werd daar 2-0. De uitwedstrijd werd ook al met 2-0 gewonnen. Dan Maribor tegen Victoria Pilsen werd 0-1. Pilsen had uh, uit ook al gewonnen. En dat betekent dat zij doorgaan. En Celtic in de blessuretijd. Op het allerlaatste moment 3-0 tegen Karagandi. Uitwedstrijd verloren met 2-0. Dat betekent dus dat Celtic doorgaat. Een doelpunt trouwens van Heerenveener Samaras. Die maakte de 2-0 daar in Schotland. En dan gaan we tennissen. Want uh, ja, regen, dan weer droog, dan weer regen... Dan Weer droog, Marcel Mesker. Ja, klopt. Uh, het is uh, nog steeds uh, regenachtig. De spelerslounge die uh, zit helemaal stampvol met al die spelers die. Of nog moeten spelen. Of al op de baan staan. En er zijn maar een paar gelukkigen. die hun uh, wedstrijdje hebben kunnen spelen. Zoals Agnieszka Rod Radwanska. en de Chinese Lee. Die waren snel klaar. Dus die uh, zijn waarschijnlijk al New York City. in hun uh, hotel. Maar dat zijn dan zo'n beetje de enige, Want uh, Del Potro is uh, nog maar net begonnen. drie games. Tegen Garcia Lopez. Venus Williams. tegen Yi Zeng in de eerste game. En uh, ja, over Igor Sijsling. Uh, nog uh, helemaal uh, een lange wacht. Uh, want ja, daar is een uh, mannenpartij nog bezig. Daarna een vrouwenwedstrijd en dan pas Igor Sijsling tegen Peter Gojovchik. Uh, kans bestaat: als het blijft regenen, dat ja, die partijen, uh, de laatste partijen van uh, de dag, dat die nog worden gecanceld. Dus we moeten nog maar afwachten of uh, Igor Sijsling überhaupt nog aan spelen toekomt. Um, het is vervelend. Het regent in New York. Maar we kunnen er niks aan doen. Goed, dan gaan we judoën. Want uh, dat gaat gewoon altijd door. Uh, Kees Jonkin is inmiddels aangeschoven. WK judo Rio de Janeiro. Dex Elmond strijdt om het brons. Hoe is het afgelopen? Gewonnen. Nou, dat is dus, mooi. Ja, klaar. Ja, <laughs> nee, ja brons. Was het ja. opzienbarend? Uh, nou, okay, de, de meneer waar hij tegen stond, uh, Sanyagal uit uh, Mongolië... Dat is, een, uh, dat is een nummer 1 op de wereldranglijst op dit moment. En daar heeft hij van verloren uh, op de Olympische Spelen van Londen om het brons. Dus uh, dat is gewoon een. Uh, hij stond geloof ik 4-1 in de onderlinge uh, confrontaties achter. Ooit één keer gewonnen op een WK. notabene in, uh, in, in Tokio in 2010. En nu dus weer op een WK gewonnen. Ja, en hij won ook goed. Er uh, was niks op af te dingen. Uh, en, uh, een Owichigari, een binnenwaartse haak. Uh, viel de jongen op zijn zijde. Dat was een Yuko. En vervolgens draaide hij hem nog een keer half op de rug. En de, dat was de Wazari. Dat was een dikke, dikke voorsprong is geen moment in gevaar geweest en uh, ja dat is een, uh, een mooie plak maar hij had natuurlijk gehoopt op meer. want hij heeft al twee keer zilver gewonnen hè, twee keer WK. zilver ja twee keer zilver uh, 2010 2011 verloor die allebei de keren van een uh, Japaner iedere keer een ander en nu stond hij in de kwartfinale ook tegen een Japaner weer een ander en die verloor hij ook. Uh, maar daar had meer ingezeten volgens mij. nou het ja uh, hij stond virtueel voor uh, in de reguliere speeltijd hij uh, het, hij zat allebei in Yuko alleen. Uh, de Japannen had één straf meer. Als het gelijk was gebleven... dan had, uh, Elmond, uh, was hij naar de halffinale gegaan... vanwege die ene straf meer. En uh, tien seconden voor het einde... Beetje, uh, kreeg Elmond uh, zijn tweede straf. En toen stonden ze gelijk. En toen werd het golden score... Mm. en in die golden score kreeg hij echt een... Uh, hij, hij opende de aanval, maar hij werd ongelooflijk uh, goed overgenomen. En ging vol op de rug. En uh, ja, de, toen was het verkeken natuurlijk... de kans op de finale. En uh, op goud en zilver. Maar dan kan je altijd nog om brons... En dat heeft hij goed gedaan. Uh, uh, eerst pakte hij uh, Draksic uit, uh, uh, uit Slovenië. En uit Slovenië. Europees kampioen. Goeie overwinning. Nou, vervolgens uh, de jongen uit Mongolië. Nou, mooie nieuws in ieder geval daar vanuit Rio de Janeiro. Kees okay, Jongkind, bedankt. We gaan luisteren naar uh, Dex Elmond. Want Matthijs Westraten in Rio de Janeiro... heeft hem meteen na de wedstrijd opgevangen. Dex, ik zie een uh, grote glimlach. Gefeliciteerd. Ja, ja. Ik was wel blij dat ik... Uh, onder de derde van die Mongolen... Een paar keer heeft hij me dwarsgegeten naar goud of naar een andere medaille. Het is voor mij wel belangrijk dat ik van hem won dit keer. Is dus je bijna nog meer waard dan die bronzen plak? Ja, eigenlijk eerlijk gezegd wel. Het is mij meer waard dan die bronzen plak. Ja. Hey, en hoe zit het uh, met betrekking tot de teleurstelling over de kwartfinale? Ja, ja, ja. Uh, ik was heel teleurgesteld. Uh, ik stond voor. Ik maakte een ik kreeg Hugo ervoor. En uh, ja, hij maakte een actie uh, een beetje illegaal onder mijn arm door. Dat mag niet. Ik geef het aan de schei, uh, hij zit op dat moment in, hij scoort Juco. Ja, en hij trekt die de partij naar zich toe een beetje. Het was eigenlijk ja, heel zonde, want dan had ik gewoon wel in de finale gestaan, denk ik. Misschien wel gewonnen. En tegen Van Tichelt kan ik judo en tegen Le Grand heb ik nooit verloren. Ja, dat is wel een heel ander verhaal, maar ik ben toch wel echt blij met deze medaille. Hey, uh, ja, Brons, die had je nog niet, hè? Nee, nee, nee. Ik had goud ook nog niet, maar dat is helaas niet geworden. Maar ik ben heel echt weer blij dat ik dit jaar ook laat zien, dat ik gewoon een beetje consistent bij de top hoor. Consequent. Ja, gewoon een hele goede ben En uh, elk, elk moment kan ik me wel laten zien bijna. En weer een mondiale plak. En weer een mondiale plak, ja. Het wordt aan uh, een mooi rijtje volgens mij. Dus uh, volgend jaar gaan we weer verder. We gaan gewoon door. En wie weet zal ik een keertje met een gouden plak om mijn nek. Solar Asylum was dat met Runaway Train. PSV verloor dus met 3-0 in Milaan. Een wedstrijd van de jongens tegen de mannen. Een van die mannen bij AC Milan is een Nederlander Tom echt was praat met hem. Nigel de Jong, van harte gefeliciteerd met het bereiken van de Champions League. Ja, dankjewel. Het uh, is een goede overwinning. En daar uh, is de uh, uh, Champions League is waar Milaan thuis Dat uh, denk ik vandaag ook wel laten zien. Ja. Uh, was het voor jullie een hele moeilijke wedstrijd? Eerlijk zeggen. Um... Ik denk, uh, ik denk in het begin wel. Want je weet natuurlijk hoe PSV speelt. Uh, we hebben tegen ze gespeeld de heenwedstrijd. je ziet dat ze gewoon een goed elftal hebben. Wel jong en fris. En ze durven te voetballen. Dus we wisten dat van tevoren. Maar ik denk dat uh, onze ervaring uh, doorslaggevend uh, was vandaag. Ja, wel, uh, maar wel een leuke jonge ploeg hè PSV? Ik vind het een hele jonge, leuke jonge ploeg. Ik ken heel veel van die jongens. Uh, natuurlijk van het Nederlands elftal En een, uh, ook van, uh, van de jeugd. Dus, uh, dus het is een hele jonge frisse ploeg. Dus uh, ik denk dat ze, als ze zo blijven spelen. dat is het wel veel komen. En... Je noemt uh, het Nederlands elftal. Je voelt het bruggetje. Uh, daar ben je nog voor in, neem ik aan. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, uh, <laughs> daar ben je zeer voor in. Heb je de laatste weken, maanden contact gehad? Je bent natuurlijk lang geblesseerd geweest. Um, ik heb met verschillende mensen op contact gehad. Uh, ik ben nog één keer naar het Nederlands auto geweest om de wedstrijd van ze te kijken. En daar heb ik de jongens even groet. En voor de rest heb ik me gewoon gefocust op, uh, op mijn herstel. Uh, ik ben zes maanden eruit geweest. En het Nederlands Helfde was voor mij op dat moment niet aan de orde. Ik wil eens lekker fit worden, goed spelen bij mijn club. En dan uh, komt de rest vanzelf. Uh, niet aan de orde. Dat je bedoelt, uh, je wilt heel graag. Maar ik, je bent nog niet zo ver, bedoel je dat? Jawel, jawel. jawel. Ik bedoel uh, een paar weken terug. Ik bedoel, uh, uh, dan, uh, dan moet je eerst nog wedstrijd en ritme op doen en uh, gewoon, vol, uh, gewoon focussen. En, uh, ik heb keihard gewerkt uh, de afgelopen, afgelopen maanden aan mijn herstel. Uh, vakantieoverslag en gewoon doorgewerkt en om uiteindelijk fit te, te, fit te beginnen. En, uh, dat was mijn streef en het is uh, goed gelukt, denk ik. Dus je wacht op een telefoontje? Ja, een telefoontje of een brief, dat kan allemaal. Ik, uh, SMS? SMS, eigenlijk heb liever een telefoontje mogelijk te zijn. future. met a message to you, Rudy. Reactie van Nigel de Jong hebben we al gehad. Reactie dus van AC Milan. Nu een reactie van de trainer van PSV, Philip Koku. Philip Koku. Uh, de cijfers zijn duidelijk. 3-0. Wat is het wat jou betreft het verhaal achter de wedstrijd? Het verhaal van? Nou, dat het weer om uh, de details en de kleine dingen gaat in deze wedstrijd. Want de 3-0 klinkt natuurlijk uh, als een hele duidelijke uitslag. En dat is het ook. Maar uh, ik denk ook dat wij ook zeker onze mogelijkheden hebben gehad. Het verschil zit daar dus in. Dat wij ze niet op de juiste momenten kunnen verzilveren. En zij, uh, en zij wel. Nou, dat is ook uh, kwaliteit van hun. Dat weet je. Als je net naar rust uh, geweldige kansen 1-1 maakt. Ja, dan wordt het een hele andere wedstrijd. Dus, dus net op het moment dat we eigenlijk toe moeten slaan. Doen we het niet. En zij wel. En dat is de kwaliteit van Milaan. Ja, je hebt het nu over kwaliteit. Voor de wedstrijd had je het over uh, naïviteit Dat die ten koste van alles voorkomen moest worden. Vind je dat jouw ploeg in dat opzicht iets te verwijten is? Nee, ik vind niet dat uh, we naïef gespeeld hebben. We hebben geconstateerd gespeeld, uh, wel het initiatief in de wedstrijd gepakt. Ik denk ook niet heel veel kansen weggegeven. Maar het, het houdt in dat, dat als je zo vooruit speelt tegen een ploeg met zoveel kwaliteit, is het heel erg moeilijk om helemaal niets weg te geven. Dus ze hebben een aantal kansen gecreëerd, maar die hebben wij ook gecreëerd. Het is alleen jammer dat de eerste goal, ja, die mag eigenlijk niet vallen op de manier waarop die valt. En, en ja, dat is een uh, slecht begin uh, van de wedstrijd, terwijl we eigenlijk de eerste kans hadden gehad. En, en dat bepaalt op dit niveau uh, het beeld van de wedstrijd. Ja. Nu rest de Europa League. Ja, ja nou, het beste is ook om te ervaren, dat hebben we gedaan tegen een uh, geweldige ploeg. En uh, nu gaan we de Europa League in. Ja. Je hebt natuurlijk de pest in, je bent niet kwaad. Nee, ik ben niet kwaad. Nee, nee. Ik ben uh, ik, teleurgesteld. Omdat je, uh, we hebben met z'n allen gezegd we gaan strijden voor, uh, voor de kansen die we krijgen. Nou, die hebben we gehad. Die hebben we alleen niet uh, benut. En dan heb je toch een, uh, een zure smaak, maar boos, uh, nee. boos niet. Verstandige woorden van Philippe Cocu, de trainer van PSV. PSV verloor dus bij AC Milan. Dat was de hoofdmoot van vanavond. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Morgenavond dan zijn we er weer. Dan zijn we er vanaf half negen live integraal met Feyenoord tegen Krasnodar. Inzet een plekje in de groepsfase van de Europa League. En eerder speelt AZ al tegen Atromitos uit Athene. Die wedstrijd begint om zes uur. En daar hoort u flitsen van in de programmering op Radio. Eens zo meteen kun je gaan luisteren naar Met het oog op morgen vandaag gepresenteerd door Rob Trip. Ik wens u nog een prettige avond. De NTR radioprijs 2013. Het mooiste. What is freedom? I tell you what freedom is to me. No fear. No fear.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 Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. De Nederlandse opera start het nieuwe seizoen met Siegfried... vanaf 31 augustus in het Muziektheater Amsterdam. Bestel nu kaarten voor deze legendarische klassieker van Richard Wagner... via dno.nl. Wie pakt agressie in de zorg aan? En wie zorgt dat zorgmedewerkers zelf plezier houden in hun werk?